Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 87, opgenomen op 24 juni 2013. Eén goede morgen. Zo, Deze Week in Tablets. Ja. Is er, is er wat gebeurd in Deze Week in Tablets? Ja. Voor Deze Week in Tablets? Uh, niet heel veel. Um, maar er waren een aantal uh, dingen waar we naar uitkeken natuurlijk. <kijf> uh, zoals het Samsung evenement op 20 juni. Oh, ja. uh, Daar zullen we het zo meteen even over hebben. Uh, dat was uh, nogal apart. Ik had er veel van verwacht, maar uh, <laughs> eigenlijk werd alles al weggegeven in de eerste vijf minuten. En daarna uh, ben ik afgehaakt. <laughs> uh, ik, uh, ik, uh, ik kijk, het is een uh, beetje. Ja, sneu om, om daar kritiek of zo op te hebben, hoor. Maar die show echt, holy crap, wat horrible, vond ik dat. Ja, dat was heel erg, ja. Dus waarom moet je... Ja, ik snap dat het leuk is als je hele grote televisieschermen hebt of zo, hoor. Of beamers, of weet ik veel hoe die dingen heten. Maar je een of andere uh, retard die het presenteerde. Volgens mij is dat een of andere journalist. Of in ieder geval TV personality. Ik heb hem volgens mij wel eens op Discovery gezien. Mm -hmm. En... Ja, nou ja, ik vond het in ieder geval... Het was zo gemaakt allemaal, weet je wel. En al die grapjes waren geoefend, maar die kwamen nog steeds niet door, weet je wel. En echt heel Samsung, in de hele wereld hebben ze niemand die fatsoenlijk Engels praat. Ja, klopt, ja. Yes. Ik vond dat eerste mannetje wel schattig dat, Ik weet niet, volgens mij de director of communications Of weet ik veel Die, alle die gast ik. die voor alles applaus vroeg ja. Thank you for customers, thank you, thank you Thank you dagpress thank you, thank you We paid you, we paid you, thank you, thank you yes. <laughs> Dat was echt horrible Vond ik je. Maar op zich ja Het was wel een leuk mannetje En de, de Galaxy zoom <laughs> Uh. Ja, wat dan zei qua smartphones en, en, en crossovers in de zin van fotocamera's en smartphones? Dat was eigenlijk allemaal handbekend. Uh, tenminste, alles was al gelekt volgens mij. Ja, dat was <laughs> ja, dan, Jij zit uh, daar bovenop uh, natuurlijk. Ik, ik heb natuurlijk uh, wel wat dingen gezien die ik nog niet eerder was tegengekomen. Uh, uh. De interessantste was misschien wel die um, uh, Atif Tablet Q. Of computer oh ja, maar die, die, die dingen waren ook nog niet gelekt of zo. Hè? Dat, dat is voor mij ook nieuw. Maar Ik had meer over de smartphones en dat soort dingen. Die waren allemaal. Ja, op... ja, ja, ja. Tab de tablets zijn inderdaad echt helemaal uh, nieuw. En, en niet eens verkeerd. Ja, uh, uh, <tosses> Als je je kan herinneren, die Acer R7, hè? dat is uh, dat Star Trek-apparaat, weet je wel. Met de trekpunt aan de verkeerde kant. Ja. I is hartstikke cool om te zien en zo, weet je wel. En het ziet er cool uit in een filmpje. En het ziet er gaaf uit uh, voor je verbeelding. Ik vraag me altijd af hoe dat in de praktijk dan is. En dat is die ATFQ. Uh, is eigenlijk hetzelfde soort systeem dat je denkt van oké, okay, hartstikke grappig. En hartstikke gaaf, maar wie wil zo'n ding nou wel? Voor, voor 1700 euro ook vooral, hè? En... Ja, het is prijzig. Het is zo'n apparaat van. Uh, de, uh... Het zal best heel goed zijn, maar niemand gaat er ooit voor betalen, denk ik. Ja, ja even voor de duidelijkheid. Uh, uh, jij weet dat veel beter dan ik. Wat is er allemaal aangekondigd als het gaat voor Tablets Magazine? Wat is interessant uh, voor ons aangekondigd? Twee dingen eigenlijk. Die, die ATFQ, wat jij net zegt, uh, dat is zeg maar een... Uh... Ja, <laughs> ja, wat is dat? Hoe noem je het een, co een convertible die alles kan. Het is een, een laptop. Ja, het is, maar een, het is een tablet om, die helemaal omvormen. als een tablet eruit ziet. Maar je kan hem net zoals zo'n uh, Sony-ding omhoog schuiven, zeg maar. Zodat er een toetsenbord vrijkomt. Alleen het verschil is dan met die Sony, hè, die, uh, die sliders van Sony, is dat het dan nog een extra. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Gevricht op zit. Zodat je hem ook weer omhoog kan zetten. En hem helemaal om kan klappen. Zodat je als het ware een Asus Tai Chi krijgt zonder scherm aan de voorkant. Nee, dat, die, die, daar, daar snapt iedereen Ja, sorry. Ja, het is crazy. Je kan een display omvormen tot alles wat je wilt. Ja, ja, nee, ja goed. Het is dus inderdaad een, een, een machine die ge te gebruiken is in verschillende standen. Laten we het zo maar noemen. Ja, hij is als tablet te gebruiken. Daarna is hij als soort van laptop te gebruiken. Dan is hij in presentatiemodus, wat gewoon een horrible modus is, zodat je hem, uh, ja, dat iemand anders het scherm ziet, maar jij zelf niet, als je hem ervan uitgaat dat jij achter het toetsenbord zit. En mm. dan is hij ook nog als zwevende optie te gebruiken, waar mensen altijd helemaal over doen, ...alsof wat over de presentatie over doen, of wat interessant is. Maar dat vind ik de minst bruikbare modus. Dat is namelijk dat je toetsenbord plat op tafel ligt en dan 20 centimeter erboven is je scherm ook parallel aan tafel dus ik weet niet precies wat je daarmee moet doen met die, met die modus ja dat ze zeggen als je als je echt op een, op een uh, op schoot zit of zo zeg maar dat je echt boven het display hangt zeg maar hmm. oké okay. ja yeah. maar goed er zit ook een s-pen stylus bij hè? Oh, oké okay. nee, dan is alles goed <laughs> <laughs> meer heb je niet nodig nee die zit ook in de buizen geïntegreerd dus je de, de echt bekende s-pen stylus van uh, Samsung dus daar kun je mee aan de slag yeah. oh de belangrijkste oh <coughs> oké okay rijdt op Android TV, twee Jelly Bean en Windows Oh ja ja ja, dat is inderdaad pretty cool inderdaad. Het is een soort niet dus het is niet een dual boot? Maar binnen Windows hebben ze een soort virtual machine van Android gemaakt. Dus je hoeft niet opnieuw te booten, zeg maar op het moment dat je naar Android wil. Je ja. kan zeg maar de, de de Windows key die vaak op zo'n toetsenbord zit, kan je zo instellen dat hij naar Android switcht. En dan kan je dus Android-apps gebruiken en Android-software en heel Android gebruiken, zeg maar. Maar het is dus weer niet zo dat je een Android-app kan snappen aan de zijkant van je screen... om daarnaast Office te gebruiken uit de Windows-omgeving. Je moet wel kiezen, zeg maar. maar dat niet. Maar het is wel interessant op zich. Maar je kunt wel Android-apps uh, pinnen aan je homescreen om direct uh, snelkoppelingen te maken. Exact. Dus, ja, ja, ja. dus je kan dus zeggen van, uh, noem eens wat, wat van Android... Uh, uh, je zou de Google Plus Android app kunnen, uh, kunnen snappen, aan je, of in ieder geval kunnen pinnen aan je startscreen. En op het moment dat je daarop klikt, dan switcht je dus naar Android en opent die de Android uh, Google Plus app. Ja, okay. ja, ik heb dat het een keertje in praktijk al uh, meegemaakt, zo'n duo boot, of in ieder geval zo'n zo zo combi boot machine. Hè. De, de Aces, uh, was het 27 in scherm of zo, 20 in scherm, ik weet niet meer, zo'n computer was mm -hmm. dat. En op zich, ja, het, dat is op zich best, uh, uh, best interessant, zeg maar. Het is alleen wel zo dat als je eerlijk bent, of in ieder geval als je er een beetje kritisch naar kijkt. Uh, Windows 8 heeft al het probleem van twee werelden. En om hm. nou een derde wereld daarbij te <laughs> introduceren, weet niet of het nou zo heel verstandig is. Dus ja. dat je hè, desktop, moderne en Android omgeving hebt. Um, uh, dat is allemaal leuk dat het op één apparaat is, maar het is nog niet één... Uh, Um, ja, coherent verhaal, zeg maar. Het is nog niet één helemaal... Het is niet één wereld, zeg maar. Het zijn drie werelden op één tablet of één computer. Mm -hmm. Ja. Um, en dat is nog niet alles, overigens. Want um, het is wel echt een high-end apparaat, hoor. In alle opzichten. Of het onbruikbaar bruikbaar is, dat is een tweede. Maar uh, een, een uh, resolutie van uh, 3200 bij 1800 pixels. Dat is ook best hoog. Nee, <laughs> Volgens mij hebben we dat nu niet eerder gezien. Dat is dus 3200 bij 1800. Dat is dus 1600 keer 900 keer 2. Toch? Eh, uh, ja. Ja. Yeah. Ja, ik, ik vraag me af hoe ze dat hebben gedaan. Of het gewoon een pixeldubbeling is, zeg maar. Zoals hè, iPads retina maken, zeg maar. Gewoon standaard interface du dubbelen qua pixels. Of is het een, mm -hmm. een afwijkende 16, 19, whatever uh, verhouding. Nee, nee, het is gewoon een verdubbeling. Ja, dus Want... we dan hopelijk kan Windows 8 daar goed mee omgaan. Ja. Nou ja, wat ik van, die, ik van de eerste hands-on-reviews al zag... is dat mensen echt wel zeiden van in die desktop interface... je kan het gewoon niet meer lezen. Oh, het is, is, is zo klein, wordt het allemaal. En uh, kijk, het zal best dat like, die metro-interface allemaal, uh, allemaal mooi scaled en zo. Mm -hmm. Dat is natuurlijk allemaal voor gemaakt. Maar ja, jongens. Uh, we zijn allemaal nog zo afhankelijk van die desktop-interface. Kijk, nu snap ik wel dat fabrikanten hè, van Windows 8 hardware niet verantwoordelijk zijn voor de scalingsondersteuning van uh, de software, zeg maar. Aan de mm -hmm. andere kant uh, we kunnen we wel zo, zulke ultra-hoge resolutieschermen in een apparaat proppen. Maar als het daarna niet bruikbaar is. En we hebben die verschillende reviews al gezien. Hè, het begon met die uh, Acer 700. En daarna hebben we verschillende andere HD- of whatever-super HD-schermen uh, gehad in verschillende machines. En mm -hmm. zoals je zegt, zeker in de desktop-omgeving is het echt een probleem hè, qua software om, te, om het te gebruiken. Omdat het te klein is, de targets worden echt. Te klein om aan te raken. Maar zelfs met je muis worden ze vrij klein. En voor je ogen worden ze vrij klein. Maar het houdt daar niet op. Want ook in de moderne omgeving heb je problemen met sommige tekstrenderingen. We hebben in een filmpje eerder gezien. Volgens mij was die laatste review van de S7 van Acer. Uh, ja. dat ook in de NOS-app bijvoorbeeld, een metro-app of een moderne app, dat de tekst eigenlijk best wel heel erg klein is uh, gerenderd op die manier. En je kan niet inzoomen in die fullscreen-apps. Dus ja. uh, het, het is heel leuk dat ze het proberen. Maar oh, ja, of het echt heel handig is, uh, ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Nee, inderdaad. Um... Maar er is ook nog een andere tablet aangekondigd. Hè? En overigens, even voor de duidelijkheid, je kan altijd op tabletsmagazine.nl kijken naar uh, de verschillende apparaten die aangekondigd zijn. als je op ATIF Q zoekt, dan vind je vast uh, de post van Martijn over de, de ATIV-tablet. Nou, nou, eentje die ik wat, uh, wat interessanter vond, en dat is niet omdat het, uh, omdat het andere niet... niet uh, ik denk gewoon dat, dat, uh, hoe noem dat? dat de doelgroep heel klein is van de ATFQ. q de Atif Tab 3, daar is de doel op wat groter voor. En dat is eigenlijk een, uh, een Windows 8 tablet in het jasje van een Galaxy Tab. Uh, en de Windows 8 tablets die we tot op heden gezien hebben, dat, die zijn meestal wel wat dikker, uh, wat onhandiger, met koeling of, of langzaam. Uh, er moet altijd een compromis gesloten worden. En Samsung zegt dat dat compromis nu niet meer gesloten hoeft te worden met de Atif Tab 3. Een volledige versie van Windows 8. In een 10,1 inch tablet. Met zeg maar ongeveer het formaat van een Galaxy. Dus dun, uh, de redelijk, relatief dunne bez uh, bezels. Hoe noem je die dingen nou weer? Ja, randen, bezels. randen. En krijgt gratis Office 2013 meegeleverd. En er zit de S-Pen-stylus weer bij, die ook in de behuizing weggestopt kan worden. Dus eigenlijk is het een Galaxy Note 10.1. Maar dan met Windows 8. Oké, okay, en is dat dan een Core i-whatever-processor? E of hebben we het weer over een Atom-apparaatje? Uh, nee, we hebben het wel over een... We uh, kijken, Atom Z2760. Oké, okay, dus uiteindelijk is het niet heel erg nieuw of origineel. Want we hebben al een keer een review gemaakt van een Asus-tablet. Die ook een, een tabletformaat heeft met Windows 8. En ook met een Atom-processor. Het grootste verschil is dan de S-pen in dit geval. Of zie ik het verkeerd? Uh, ja, maar... Ik, ik heb de specificaties niet, niet naast elkaar liggen, maar Samsung zegt dat het allemaal uh, dunner, dunst, lichtst, lichtst is. Ja, oké. Okay. Dus het zou misschien daar een tweede generatie van dat type product kunnen zijn. Behalve de processor zou je het kunnen omschrijven als een Galaxy Tab met Windows 8 inderdaad. Oké. Okay. En uh, die processor gaat waarschijnlijk ook voor de meeste problemen zorgen. Want ja, uh, Windows RT, dat was die vorige Atif Tab, hè, dat ding wat geflopt is. Uh, die, die draait op Windows RT met een Tegra 3 of... of Qualcomm-processor, iets, iets een ARM-processor in ieder geval. Nou, dat, uh, dat gaat dan nog wel allemaal. Want uh, je, je bent natuurlijk beperkt tot die Metro-interface, die Touch-interface. Ja. Nu met het volledige Windows 8 en Office... ja, dan ga je toch wat meer verlangen van die processor. Want wie gaat zo'n ding kopen? Ja, of degene die zo'n ding koopt, die wil ook in die desktop-interface werken. En dan ga je programma's installeren als, weet, weet ik veel... Windows Movie Maker, Photoshop, ja, dan... Ja, dat is lastig geworden. Dus uiteindelijk een beetje een lekluster, weet uh, je, als het gaat om Samsung-aankondigingen. Ja, nou ja, goed, ik vind dit ding toch wel interessant. Omdat uh, als je goed weet waar je instapt, als je goed weet dat je die desktop-interface gewoon puur moet gebruiken voor Office, en de rest met die metro-interface aan de gang moet, dan is dit best een leuk, interessant apparaat. En, en ook een compact en, en dun apparaat met S-pen stylus. Uh, als daar ook applicaties voor geleverd worden. Dus nou, ik vind hem wel interessant, maar goed. Een prijs van. 599 euro. Oh, 629 oké. euro. Ja. Uh, ja goed, uh, normaal betaal je of Office ook 100 euro. Dus. Uh, je ne sais pas. Ja, inderdaad. Maar. Ja, is dit nou een voortzetting van Samsung-tactiek ta om, zeg maar, alles tegen de muur aan te gooien en kijken wat er blijft plakken? Of zeg je van, ze beginnen nu wel wat meer gefocust te raken en eigenlijk... Um, ja. In ieder geval op het gebied van Windows. De, want, want je ziet bijvoorbeeld die, die Windows echt deze zie je bijvoorbeeld bij Samsung nou niet meer terug. Dat is er helemaal uit op dit moment. Uh, dus ze maken wel de duidelijke keuze voor Windows 8. Um, en uh, ze maken naar mijn idee ook, ook de duidelijke keuze van... ze laten ook duidelijk zien van... ja, Windows 8 is het niet helemaal. Daarom gooien ze ook Android op die uh, Q erbij... Uh, ze, zien, ze zien echt Windows 8, denk ik, als, als, uh, ja, als productief systeem en Android als mobiel systeem. En uh, ja, ik denk dat het voor veel fabrikanten nog lastig is in te schatten waar we over drie jaar staan met Windows 8. Dat is voor ons ook lastig in te schatten ja. natuurlijk. Maar, uh, hey, ja. En we denken dat Google daarvan vindt dat ze een... Een duo boot systeem hebben uh, uh, gemaakt. Denk je dat Google daar blij mee is? Of, uh, oh, uh... oh, Google vindt het al lang goed. Uh, naar mijn idee. Die vindt het helemaal goed uh, als er maar apps gebruikt worden van, uh, ja, van, van, van Google zelf en uh, van derden. Dan uh, is Google al lang blij. Ik heb een vraag. Wat denk je dat Microsoft daarvan vindt? Dat ze een duo boot laptop hebben aangekondigd. Dat ze zeggen: van dit is de Windows laptop met de meeste apps. <laughs> Omdat de Android. <laughs> ik denk ook... Ach, achter gesloten deuren uh, dat ze tegen elkaar zeggen: ja, dat was wel te <laughs> verwachten. En, en van ja, geeft ze dus ongelijk. Maar dat ze gewoon naar buiten toe zeggen van ja, niks zullen zeggen. Maar als ze er iets over moeten zeggen, dan vinden ze het jammer denk ik. Oké. Okay. Nou goed, ah, er zijn nog wat andere Samsung producten aangekondigd. En uh, een mirrorless camera. En de, wat je zei al, verschillende smartphones. Eigenlijk wisten we daar alles al van. De S4 Mini, de S4 Zoom. We in ieder geval Zoom. Uh, met een camera erop. En uh, nou die NX, hè, dat is dan die, hoe noem je dat? Uh, een mirrorless, uh, soort DSLR-achtige camera. Een, een, een spiegelloze, camera. Exactly. Op zich ben ik en wel mijn fijn kant van die camera's, ik... hoor. Ja, ik, ik, heb, ik heb het uh, sowieso gemist uh, qua live registratie. Maar het zag wel leuk uit. Ja. ja, ik heb zelfs een uh, Sony Nex 5. Dat is ook zo'n mirrorless ding. En dat is best een fijn cameraatje. Dus uh, op zich zit, daar wel, zit er wel brood in. In één keer, aan de andere kant. Ik weet niet wat zo'n NX moet gaan kosten. Uh, maar wie weet is daar een kleine doelgroep voor... Ik had trouwens nog, nog uh, Galaxy Tabs uh, verwacht. Nog meer? Eh, want... Oh, some, uh, niet, Android -tablet. niet, nog meer, Maar uh, uh, ja, want we hebben natuurlijk, uh, daar gaat het zo meteen nog even voor hebben, die, uh, die 7, 8 en 10,1 inch uh, die onlangs aangekondigd zijn. Maar nou goed, die zijn qua specificaties niet heel uh, bijzonder. Verre van zelfs. Ja, dus, dus er moet eigenlijk een high-end apparaat uh, komen van Samsung. Dat missen we eigenlijk nog. Maar denk je dan dat de tactiek van, van Samsung is van... Hey, uh, goedko uh, whatever, relatief goedkope tablets zijn Android-tablets... en onze dure tablets zijn Windows 8-tablets? En als je ultra duur wil, wil, dan krijg je zelfs een dual boot? Nee, niet zozeer. Of ze moeten die Galaxy Note-serie uh, voortaan inzetten als high-end-serie. Hmm. Uh, en de Galaxy Tab-serie als, als midden-slash-low-end, maar... Ja goed, voor de Galaxy Note-serie is ook niks nieuws aangekondigd. Dus... Ja. Of ze moeten weer wachten tot september. Maar, maar goed, uh, kijk, Asus heeft nou een aantal high-end dingen aangekondigd. Uh, Toshiba, uh, Acer niet. Maar uh, uh, wie had er nou nog meer een uh, het, het Sony met die tablet-set? Ja. Dus dit is wel het moment voor Samsung om met iets, uh, iets high-ends <laughs> te komen. Want daar is wel vraag naar. Dus... Ja, maar ik, ik heb misschien wel het idee dat ze gewoon wachten tot, uh, tot 4.3 of 5.0... Uh... Uh, om, ...om een nieuwe generatie te introduceren. Ja, dat hebben ze meestal wel gedaan, inderdaad. Ja. Dus uh, we zullen zien, oké. Okay. Um, vorige week S hebben we het al even gehad over de Yoga 11, als ik het goed herinner. Uh, of niet? De Yoga 11 Windows ja, RT machine? Ja, Wat even jouw eerste indruk, inderdaad, Staat er toen gehad. Oké, okay, ja, ondertussen staat de review online op Tablets Magazine. Check it out. Um, ja, hebben we hebben het eigenlijk denk ik al, al het meestal wel over gezegd. Het is een, uh, een laptop-tablet-hybride... Die vooral hybride is omdat er een scharniersysteem op zit zodat je het scherm helemaal naar achter kan klappen. Oh. En uh, omdat dat zeg maar 360 graden kan, heb je dus uh, op 180 graden, kan je bijvoorbeeld een, een, een tentpositie noemen zodat dat de scharnier aan de bovenkant zit en dat het scherm uh, uh, op de korte kant uh, rust en op zijn plek wordt gehouden, zeg maar in een, in, in een hoek door, door het toetsenbord. Um, dat is zeg maar de hybride vorm daarvan. En het is een RT-machine, TechG3-processor erin. Uh, gemiddelde prestaties, gestoord goede batterijleven. Echt twaalf uur of zo. Laten we het tien uur noemen. En dan nog is het echt heel erg, uh, heel erg indrukwekkend. En uh, ja, prima schermpje erop. en uh, een, een leuk ding. En het is zelfs zo leuk dat nadat ik hem heb uh, teruggestuurd uh, naar uh, Tablets Magazine... Nee, Tablets Magazine wat ik zeggen. <lacht> Tablet Center. Uh, heb ik er uh, eentje besteld voor, uh, voor moeders. Ja. Uh, want ja, die is op zoek naar een nieuwe computer. En uh, ze heeft nu een heel tijdje op, uh, op Linux gedraaid. Mm -hmm. En oh, gewoon om die oude. Ja, joh. Ja, dat is een kapot. Ja, dat nou, heeft ze niet zelf gekozen hoor. <laughs> uh, <laughs> ze was altijd uh, aan het zeuren van dat haar uh, oude Samsung-crepboek, uh, uh, uh, Ja, uh, -boek, weet ik hoe dat ik heette. Uh, notebook uh, echt heel erg horrible was. En toen heb ik er gewoon een Linux Mint installatie op geramd. Google, uh, Chromium, whatever, erop geïnstalleerd. En gezegd, nou hier, succes mee. Uh -huh. uh, maar ze wou toch wel graag een Windows, Windows computer. Nou, Windows 8, dat was niet echt uh, een succes in eerste instantie. Dus uh, ik heb regelmatig, heb ik, uh, als ik kwam eten of ging langs gaan met testapparaten. Hè? Van nou, oké, okay, probeer je ze aan te wennen. Nou, nee, nee, nee. Maar uiteindelijk, die Lenovo, dat vond ze dan toch wel een mooi apparaat. En ze dus, zei, ja, ik moet toch maar aan wennen. En uh, dat is gewoon een betaalbare machine met redelijke specificaties. Gewoon goede batterijen duur En dat is ook gewoon erg belangrijk voor haar in ieder geval. En het is best een uh, oké okay apparaat. Het maakt uh, uh, de nadelen van Windows RT. Hè, de beperktheid daarvan wordt gewoon in dit geval wel gewoon goed gecompenseerd door, hè, door die accuduur. Door bouwkwaliteit. Door inzetbaarheid vanwege die, dat scharnier wat helemaal omgeklapt kan worden. En dat soort dingen. Ja, en dat is toch best... Uh, Best een leuke machine om te overwegen, denk ik... voor mensen die in de markt zijn voor een... ja, waar moet je voor in de markt zijn om de dingen interessant te vinden? Een simpele laptop, zeg maar. Precies maar... zoals jouw moeder, inderdaad. Ja, ja. Een simpele apparaat waarmee je eigenlijk alles kan, alle basisfuncties kunt doen. Ja, wat mijn moeder doet is uh, eens in de zoveel tijd... een uh, Word-bestandje openen van de werk. En voor de rest kijken ze de hele dag... Uh, of in ieder geval als ze op de computer zit kijken ze uitzending gemist en RTL gemist en, ja. uh, en weet ik veel allemaal... Uh, nu gebruikt zij ook soms nog eens een keer zo'n Flash-applicatie van een of ander uh, spelletje of zo. En toen zei ze van ja, nou, dat is niet echt heel erg snel en dat is dan ook meteen de beperking van het apparaatje. Uh, voor Flash komt dat eigenlijk net wat tekort. Toen heb ik gezegd, weet je wat, het is toch tijd om afscheid te nemen van Flash en zoek je maar een ander spelletje wat je leuk vindt. Ja, ja maar dat is toch wel opvallend, dat Flash... Ja, dat, dat, dat, dat, bewijs maar eens te meer, want Flash is in principe een, een heel simpel dingetje, hè, relatief. Maar dat dat al zoveel invloed heeft op, op je processor en werkgeheugen, of tenminste ja, andersom. Ja, aan de andere kant zo... zeg je, dat is een heel simpel dingetje. Als je ziet hoeveel, uh, kijk op Windows voor, uh, of op uh, One More Thing een Apple Forum zo, Dan zitten mensen klaar. oh mijn MacBook Air of mijn MacBook Pro gaat snel leeg, of hij wordt langzaam. En dan is altijd de negentiende de reactie van, check eens de activiteitenweergave, uh, uh, weet je wel. Oh ja, flashdieren maken maakt alles horrible, zeg ja, ja. maar. En dat is maar het laatste waarom? jaar minder, of twee jaar minder geworden, omdat Chrome heel populair is geworden. En Chrome heeft een soort ingebouwde Flash Engine, die oké okay is. Maar als we het over andere uh, hoe dat, browsers hebben, dan wil de Flash plugin nog steeds echt... Het is nog steeds een monster, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus je kan het niet echt als licht omschrijven, vind ik. Nee, nee maar ik bedoel ook niet met, met uh, klein licht. Ik bedoel met klein van... Uh, het is geen Photoshop pakket of een, of een uh, Final Cut Pro pakket dat je aanschaft. Nee, het is een, een plugin. Ja, ja, en ja. die veroorzaakt zoveel problemen. Nou ja, goed, we zijn er vanaf, niet meer over ze. Ja, dat kap je er mee. <laughs> um, goed, um, je had net al even. zijn ben ik een beetje snel overheen gegaan. Maar je noemde net al even die Galaxy Tab 3 lijn. Uh, ik zie dat er ook wat prijzen bekend van zijn. Moet je die nog even delen? Ja, die wil ik wel even delen, Want uh, ja, ik, ik schrok nogal. En daarna, goed, laten we, laten we beginnen met het feit dat het niet bevestigd is door Samsung. Um, het is bevestigd, tussen aanhalingstekens, door uh, uh, Tablet Center. Uh, Nederlandse uh, online winkel van Coolblue. Blue. Uh, die geven aan, of die zijn begonnen met het aannemen van bestellingen. Van 199 euro voor de Galaxy Tab 3 7.0. Dat is het 7 inch model met 8 gigabyte omslaggeugen. Uh, 299 euro voor het 8-inch model met 16 gigabyte. En 379 euro voor het 10,1-inch model met 16 gigabyte. En, en toen dacht ik, ik schreef al gelijk op, want ik was daar heel snel aan het tikken. Toen schreef ik gelijk op van, ja, dat is toch wel heel duur. En, uh, zeker als je tegenover de nieuwe 10,1-inch tablet van Asus zet... met ja. uh, met hoge resolutie-display, zet je tegenover die van Toshiba. Uh, <laughs> um, goed, dat heb ik er uiteindelijk niet ingezet. Uh, en toen las ik wat, wat andere artikelen van, uh, uit het buitenland en uh, uit Nederland. Het, toen stond er van, uh, ja, concurrerende prijzen, uh, op goed niveau, soms, hoe gaat het voor lage prijzen. Huh? Ik van, hé? Lees ik het nou fout? Want we zien toch al, al maanden zeven inch tablets met misschien wat beter of in ieder geval gelijkwaardige specificaties voor 149, 139 euro verschijnen. Nou, ik, ik noem het nog steeds 200 euro, hoor, voor... voor... 7 instemmers met decent presentaties. Decent ja, present. maar goed, uh, Galaxy 7.0 is ook een dual-core processor. Het is, is ook een, een, een 1024 bij 600 pixels display, hè? Oh ja, ja. dan moet je laten op de 101 euro zitten, en dan nog moet je hem niet kopen. Nee, ja, goed, <lacht> de, daar hoef je hem niet, niet, niet om af te kraken. maar... Uh, sorry? Ik, nee, ja, ik, ik snap hem niet. <lacht> Kijk, die, kijk, natuurlijk hangt het een beetje van de prestatie af, die weten we nog niet. Maar als we even uitgaan van die MemoPad 7, waar we zo meteen even hebben, die jij interessant vindt. Ja. Die gaat 149 euro kosten, voor 8 gigabyte. Ja. Dus is toch al 50 euro lager, met een hogere resolutie display, een snellere processor... en een recentere versie van Android. En dan hebben we het nog alleen nog maar over die van Asus. Ja, en en dan die kleurtjes. Ook nog eens. Nou ja, goed, en over de 101 model hoef ik het helemaal niet te hebben, want 379 euro. Je, je koopt de MemoPad Smart van Aces voor 279 euro. De MemoPad Smart met quad-core Qualcomm-processor en hoge resolutie full-HD-display voor 329 euro. Ja. ja, ja, ik weet niet. Het klinkt inderdaad raar. En eigenlijk, eh, al sinds dat die geruchten en de specs bekend werden van die Tab3-lijn... Moet ik zeggen dat ik steeds minder van onder de indruk ben. En ook aan de lezers kan je het merken. Hè? Dat ze zeggen, holy, holy, holy boss, wat is dit voor een troep, weet je wel. Rats op met je oude zooi. Uh, ja, het lijkt wel alsof Samsung in, in de laatste tijd een beetje... Uh, ja, die, die, die enorme grip die ze hadden op de Android-markt, in ieder geval, een beetje lijkt te gaan verliezen. Ja, nou goed, het, het zijn wel interessante dingen, maar het is puur de, prijsstelling die, die, het, mijn idee, uh, de die waarmee ze hun eigen glazen in gooien. Je moet gewoon overal 50 euro vanaf, minimaal. En dan, uh, is, wat, wat kost die, die Galaxy Note 8.0 inmiddels? Weet jij dat toevallig? Nee, geen idee. Eens even kijken, want die Galaxy Tab 3 8.0, die kost dus 299 euro. Maar ja, volgens mij is dat uh, 50 euro minder dan met s Pen Komt er nu aan. Nou, zoiets inderdaad, 70 euro. Ik zie, de, ik zie dat die uh, 3,99 dollar kost, uh, 8.0 in de Galaxy Note. Ja, nee, dan 3,69 euro. Ja. Dus, eh, uh, goed. het zal Ja, goed, de... al... ja, goed uh, oh wel. <laughs> ja, goed. Beowinds, misschien zijn we misschien uh, lulltabletcenter uit de nek en is dan al uh, goedkoper. Gaat het hopen. Ja, wie weet. Hey, um, even kijken. Nou ja, het is niet zo heel positief over Android allemaal, tot nu toe. Of in ieder geval weinig tot verbeelding sprekend. En dan heb ik ook nog een keer uh, een post gezien op Tablets Magazine onder andere... dat het, uh, de Nexus 7 uh, ja. een stukje onbruikbaar aan het worden is. Overigens, uh, complimenten voor dat jij een stukje hebt geschreven over... Hey, de Nexus 7 die uh, uh, is onbruikbaar, of whatever, die wordt langzaam voor een hoop mensen... met de oplossing... Ik heb op verschillende websites voorbij zien komen. Van, oh kijk eens, wat we doen even stoer dat de next 7-cut is. En dan ja. vervolgens wachten tot iemand in de comments zegt van... Hey, download deze app en dan werkt het weer een beetje. Uh, big props dat je dat in ieder geval gewoon meteen hebt gemeld. En niet uh, voor, ja, hoe zeg je dat? Ja, dat, dat was ook de reden. Want ik had hem inderdaad ook al op heel veel websites gelezen. Ik dacht, ja, ik kan er ook wel over gaan schrijven. Maar dan moet ik wel even doorlezen wat al de reacties... Want er waren zo'n 400 reacties. ik dacht, dan staat vast wel iets interessants. Ja, inderdaad. Dus, je, het blijkt uh, erop dat, die, dat het geheugen van de Nexus 7 zichzelf niet heel erg goed opschoont. Ik denk dat dat het, het, het probleem is. Ja, de zo kun je het omschrijven inderdaad. Ik snap het ook niet helemaal hoe dat technisch in elkaar zit. Het, het, het, aan de ene kant komt het inderdaad aan, aan de hardware van het geheugen liggen. Hè? Dat het geheugen uh, een, een, klein, een, een kortere levensduur heeft, zeg maar. Dat het na een aantal keer langzamer wordt of afbreekt, tussen aanhalingstekens. Uh, en aan de andere kant kon het een bug zijn dat je... Uh, als je zeg maar nog maar 3 gigabyte vrij hebt of 2 gigabyte vrij hebt... dat het geheugen zichzelf op slot zet. Dat het te weinig ruimte heeft om snel te kunnen draaien. Hmm. What, whatever it may be, uh, dat zou voor de problemen zorgen... of in ieder geval een gedeelte van de problemen zorgen. En daar uh, hebben, blijkt uit het artikel van Android and Me redelijk wat mensen last van. En ja, echt ja. genoeg mensen om het echt een groot probleem te noemen, vind ik. Ja, en, en ja, goed, ik heb ook even mijn ervaring gedeeld... maar dat is lastig, omdat het niet mijn primaire tablet is. Ik heb hem wel eens aanstaan. Humblebrack! Wat zeg je? Niks. <laughs> nee, ik gebruik hem alleen om, om, om een app te installeren... om dingetjes te kijken of ze nu en dan even te browsen of zo. Um, maar ik heb die problemen niet ervaren. Ik heb een hele andere problemen. Hij start gewoon soms niet meer op. Maar... <laughs> En toen je hem uit de doos had, moest je zelf het scherm erop vastroepen. Precies, dat moet ik even vastzetten. Nee, maar goed, het is, wat mij gewoon wel opvalt, en dat, dat valt gewoon niet te ontkennen, is dat dat ding gewoon een stuk sneller in elkaar gezet is en er minder goed en lang over nagedacht is dan een iPad Mini. En dan heb ik het nog niet eens over het gebruik van materialen, want uh, hij moest natuurlijk een stuk goedkoper zijn. Mm -hmm. um, maar de, de, dat gaf ASUS toen ook aan. Hè, van, uh, Google wilde onze, onze memopad overnemen. Dingen wat ze tijdens het zes vorig jaar presenteerden. Uh, het moest in 7 worden, maar dat moest wel binnen drie of vier maanden gebeuren. Ja. Uh, dat is allemaal zo snel gegaan dat hier en daar wel de kantjes ervan afgelopen zijn, zeg maar. Uh, en dat, ja, als dat... ik me goed herinner, heeft toen Eric Smut het al aangekondigd voordat ze dit deal hadden met, uh, met Asus. En toen had Asus ja. iets oh holy balls, wat? Ja, wat willen jullie van ons? En dat ding moet gratis worden? Of wat bedoel je met 200 euro? Ja, ja, ja. ja, ja. Goed, maar dat ga je dus nu merken. En, en ja, dat is, dat is uh, niet goed voor Google, uh, voor de reputatie van Google, voor de Nexus-reputatie. Uh, nee, ja, de Nexus 7 is altijd al een beetje de... Uh, low-end geweest van de Nexus-lijn. Volgens mij heb ik vorige week nog precies hetzelfde gezegd. Maar goed, uh, vanuitgaande dat je een Nexus 7 nu uh, in je handen hebt... ...terwijl je naar dit luistert. Wat moet je doen om het op te lossen? Uh, oh. Uh. Kies, voor de, kies voor de makkelijke optie. Ik help je gewoon. Lees het artikel op The yes. En daar staat een link naar een applicatie. En een van de Clean My Memory of whatever, hoe dat ook alweer yeah. heet. Forever Gone. Forever Gone. En die... Um, Schoont als het ware je geheugen weer op, waardoor voor een hoop mensen in ieder geval de problemen opgelost lijken te zijn. Maar wel, om... alles is weg dan, hè? Oh, nou ja, goed. Oh wel, dan heb je een leuke nieuwe tablet. Uh, <laughs> en je moet het misschien een beetje vergelijken met het formateren van je schijf of het defragmenteren van je schijf als we het in Jip en Janneke Windows taal omschrijven. Uh, uh, maar dan schijnt dat er een hoop van de problemen in ieder geval weer opgelost kunnen zijn. Ja, de meeste mensen kunnen dan weer een jaar vooruit. Uh, ja, goed, dat is, uh, dat is, dat is mooi. Precies. Hey, ja, dan hebben we het meeste kleine nieuwtjes en klachten... en dat soort dingen wel gehad voor deze week, denk ik. Uh, we hebben nog steeds geen iOS 7 op, uh, op de iPad gezien. Ja, een van de Russisch filmpje, maar ik geloof er nou niet echt helemaal in. Wel nou, mij, als het niet is. <laughs> ja, nou wel, maar ik bedoel, laten we eerst wachten tot een beta... en dan nog uh, uh, is het nog maar een beta. Hè? En, goed, ik weet niet of jij nog wat over iOS 7 wil zeggen, maar... Um, nee. Ja, je moet gewoon, iedereen moet gewoon vergeten dat het... Uh, omdat het een beta is, is het niet zo dat het buiten alle kritiek staat. Ja. Eh, maar je moet het altijd wel in, in, in het kader zien van: hé, hey, dit is gewoon een testbeeld, om het zo te zeggen. Zodat uh, developers ermee aan de gang kunnen. En dat er, doordat er zoveel iOS-developers zijn, dat de grootste problemen eruit, ge, uh, ja, hoe dat? Er, er, eruit gekampt kunnen gaan worden. voordat ja. het beschikbaar komt. Ja. Maar voor iOS, voor de iPad ja. hebben we het nog niet echt gezien, zeg maar. Moet uh, je het even over jouw memo hebben? Oh ja, ja, ja, mijn favoriete nieuwe tablet. Ja. Op een of andere manier ben ik echt gefascineerd door dat ding. Uh, ik weet niet. Ik vind 7-inch tablets. Als het gaat om iOS en Android. Of 7 of 8-inch, whatever. Ik blijf dat uh, toch wel een van de meest interessante vormfactors vinden. En. Uh, nou ja, naar. Nexus Server, Kobo Arc. Uh, Galaxy Note 8 en al die apparaten. Uh, ja. Zie ik daar gewoon echt een markt in, zeg maar. Uh, vooral ook omdat ze doorgaans gewoon heel erg betaalbaar zijn. Ja. En Asus, die doet dat zeg maar nu weer in overtreffende trap gaan ze, uh, trap gaan ze dat proberen. Uh, met de HD7, een Pad 7 inch. Met een goede resolutie scherm, toch? Of volgens mij is dat een. Uh, ja, het was een gevolg. Oké, een standaard resolutie scherm, laten we het dan maar zo noemen. Maar in ieder geval, uh, in de budgetlijn is dat gewoon. Mag je dat goed noemen? Want mm -hmm. wat je net al zei: 1024 keer 600 of zo is ook wel soms waar ze proberen mee weg te komen. Uh, maar ook een heel interessante prijs. In Nederland 175 euro, maar dan krijg je 16 gigabyte, toch? Of... Ja, precies. Ja. ja, en ik denk dat dat het nieuwe Nexus 7 is, zeg maar, qua uh, aan, aan te raden tablet. Ja, dat ligt er een beetje aan wat er met de Nexus 7 gebeurt natuurlijk. Ja. <laughs> Kijk, als... als uh, ja, de, uh, misschien dat... Ja, eerst is hem daarom naar voren heeft geschoven, de lancering. Hoor, want hij, hij moet binnen nu en een week of twee al in Nederland uh, te koop zijn. Uh, maar als dan die Nexus 7 uh, voor 199 of 229 euro... met resolutiedisplay betere processor... Ja. en whatever, uh, nieuwe Android-versie gelanceerd wordt... dan wordt het weer een lastig... Uh, lastig uh... Ja, aan de andere kant... deze de HD 7 tablet, hè? laten we vanuit gaan dat die dus inderdaad 170 euro erbij erbij gaat kosten. Mm -hmm. uh, die tikt wel een heleboel boxjes aan, zeg maar van de minimum eisen die ik aan een ja. tablet stel. Namelijk ah, ja, een resolutie van 1280 x 800. Dat is gewoon qua PPI en qua uh, rendering gewoon een prima ondersteunde uh, resolutie, zeg maar voor Android. Um, eh, eh, dat is gewoon belangrijk. De quad-core processor moet in principe gewoon genoeg zijn om de basisdingen te gaan aankondigen of eh, aansturen en misschien ook wel gewoon een paar knappere games en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan kan je dus inderdaad zeggen van, goh, er komt misschien iets voor 230 euro, laten we het Nexus 72 noemen. Maar dan heb je in ieder geval uh, uh, een apparaat die je kan aanraden aan mensen die zeggen 60 euro te willen besparen. En op dit moment zeg ik nog elke keer... ja, hey, leuk hoor, zo'n Iconia B1 of een of andere crap oh, de HP Slate 7 bijvoorbeeld, uh, ook goedkoop... maar dan zeg ik nog steeds van ja, in plaats van 60 euro te besparen... kan je beter 60 euro sparen om daarna een decent tablet te kopen... En dat, dat gat, zeg maar, tussen die twee apparaten, dat kan nu MemoPad 7 heel erg op gaan vullen, denk ik. Ja, nee, absoluut. En er zitten bijvoorbeeld ook standaard gps in. Aces heeft een aantal nieuwe software toevoegingen gemaakt mini-apps, zodat dus je twee apps naast elkaar kunt draaien. Er zit wel alles op nou, wat je nodig hebt uh, als basis of als gewoon een gemiddelde tabletgebruiker. Dus ja. ja, naar mijn wel ook wel een echt aanrader voor zover we nu weten. Overigens is dat filmpje wat ze hebben gepresenteerd. Dat is zo'n filmpje van de functies van de MemoPad 7. Dat vind ik wel een klein beetje, uh, hoe noem je dat, oneerlijk? Uh, weet ik weet niet. Ik geef niet echt helemaal een eerlijk beeld, want je hebt het over die GPS. En dan staan ze leuk ergens in Italië of zo bij jou op de hoek. staan ze leuk uh, Google Maps te gebruiken. Alleen is het geen... Uh, uh, uh, 3 g module in het in Italië hebben we overal wifi op elke hoek van straat. Oh, oké. Okay. Nou, dan schrik uh, ik mijn woorden in. Ja, uh, uh, ik zag de ik filmpje Ik thuis kijk. al nagenoeg na geen wifi. <laughs> nee, nee. Maar dat vond ik dus gewoon een beetje oneerlijk zeg maar, van het filmpje. Maar voor de rest is het een hartstikke leuk, interessant apparaatje. En natuurlijk doen ze net of die camera's goed zijn. Dat moeten we nog maar zien. Dikke kans dat het oh, natuurlijk nou. ook gewoon weer leuke camera's zijn. Maar eh, nogmaals, voor 170 euro-ish heb je dan een, een tablet waar je... Uh, in ieder geval alle basis eisen uh, die ik zou stellen aan een 7 inch tablet mee kan, uh, kan, kan voldoen. Ja. Hé, hey, Nog een paar nachtjes slapen en dan is het Microsoft beeld. Ja. Ja. Uh, yeah. Ja. Kijken kijk we daar naar uit op eenzelfde manier als WWDC of IO? Of, ik kijk uh, met, met, een, uh, met één oog uh, en ik luister met één oor uh, wat er daar gebeurt. Ja. Want kijk, Windows 8.1, dat, dat kennen we inmiddels allemaal. Dat, we, we weten dat het komt. De testversie komt en we gaan, er gaan natuurlijk weer hands-on reviews verschijnen en zo. En, en goed, ik heb niks om het op te installeren en ik ga het ook niet installeren. Uh, het enige waar ik misschien dan wel naar uitkijk, of als het zou gebeuren is, is de, de nieuwe Surface Tablets. Ja, misschien komen die. Ja, Was het Surface Tablets. Zijn... Uh, hmm. Ja, zo is het kunnen, ja. Nou ja, dan gaan we die mogelijk zien. Ja. ja, nou ja, inderdaad. Uh, ik moet zeggen dat ik steeds vaker op, op plekken waar je power users vindt, zeg maar. Uh, positieve uh, ervaringen zie van de Pro in ieder geval, Service Pro. Mm -hmm. En dat is echt een kleine subset mensen, en dat zijn de tekenaars en uh, de, de, de graphic artists en zo. Die zijn toch best wel positief over die Service Pro tablet uh, als ja. het gaat om, om, om die pennen en dat soort dingen. En Um, wie weet zien we daar dus ook weer wat nieuws in En sowieso, hè, de service RT-tablet was een, uh, een van de eerste Windows-apparaten die wij getest hebben ook Waarvan we zeiden, van oké, okay, deze is ook echt bruikbaar als tablet Met kan tekenen dat er nog niet zo heel veel apps waren op dat moment En eigenlijk zijn er nog steeds niet superveel apps Maar dat, dat is in ieder geval gestaag aan het groeien, dat aanbod Dus ja, we zullen zien wat er van de RT-lijn, of van, hoe noem je dat, service-lijn gaat komen En ik vind 8.1, je zegt, we hebben het allemaal wel gezien ja, ik kijk er toch wel naar uit hoor, naar de eerste versies die we wat langer dan in een of andere stiekem filmpje of een screenshotje of een opmerking. nee ja, maar Microsoft heeft toch al een hele preview vrijgegeven hè? Oh, nou dat hebben we niet gevolgd. Nee, we hebben op papier zo'n blogpost gemaakt met nagenoeg alle nieuwe verbeteringen. Oh, je bedoelt die blogpost op dat Microsoft beeldblog, die zijn altijd zo retarded lang dat ik daar echt gewoon geen tijd voor heb om Oh nee, maar daar heb ik een hele mooie samenvatting gemaakt, die vond jij nog zo mooi? Oh, oeps. <laughs> en daarna was het nog makkelijker voor jou, want we ze publiceren ze hetzelfde een week later in een mooie video van vijf minuten. Oh. <laughs> <laughs> Catch dus... my bluff, ik heb het niet gelezen. Nee, nee, nee. nee Ik ja, weet het niet helemaal it. meer. Nee, nee, maar ik bedoel meer van. Um, ik weet niet. Eh. Uh, uh, ik hou er altijd wel van om, eh, als het wat breder verspreid is... Hè, dat je eens een keer een reviewtje kan kijken van uh, The Verge of Engadget... en uh, kan lezen wat fanboys als uh, Mary Jo Foley en uh, Paul The Rod. En weet je wel, op een gegeven moment, als het iets breder verspreid is... ik, ik zie het een beetje als de iOS 7 beta, zeg maar. Die, die 8.1 versie. Ik ben er wel benieuwd van hoe dat gaat werken, bijvoorbeeld op een RT-machine... Uh, nu weet ik dat een van de weinige klachten die mijn moeder heeft over die Lenovo-computer van er uh, is dat ze dat snappen vindt, ze wel grappig. Alleen ze wil graag het half-half zetten, zeg maar, niet meer 80-20, twee schermen tegelijk gebruiken. Nou, dat lijkt met 8,1 te kunnen. En uh, nou, ik hoop dat, dat dat vrij snel vrijgegeven kan worden, dat soort functionaliteiten. Ja. Ja, dan we de rest... Maar nou, het is inderdaad geen WWDC of I.O. Waar we op die manier naartoe... Na, Misschien een naar Surface Mini? Who knows? 7,5 inch. Ik denk, ja. Nou, we, we, we, we zullen zien. Ik weet volgens mij... Ik weet niet of woensdag de presentatie is... En, en dan op die live te volgen is. Ik heb geen idee, Dan moet ik hem nog zien. Je hoort er ook veel minder over, hè? Het is veel minder... De, de, de, naartoe, de weg naartoe is veel minder gespannen... door Vooral die techblogs en weet ik veel wat... Uh, je hoort er bijna niks over. Nee, nee. iedereen... Uh, uh, is op vakantie. <laughs> uh, concentreert zich op Snowden of op de Xbox uh, uh, Sony... Uh, hoe noem je dat ding? PlayStation 50. Ja, uh, uh, goed, we, we zullen wat zien. Nou ja, uiteindelijk uh, dacht ik dat er deze week eigenlijk niet zo heel veel te vertellen was... over deze week in tablets dus of In ieder geval uh, wat er in deze week gebeurt is dus in de, de tabletwereld. Viel er wat mee... Uh, volgende week zullen we ongetwijfeld een podcast doen omdat beeld is geweest. En dan zou het ook weer wat nieuws zijn. Ja. Wie weet, uh, kondigen ze zelfs wel wat partnerprogramma's weer aan of wat dan ook. Dus we zullen zien. Tot de ja. tijd kan je het laatste nieuws gewoon volgen op tabletsmagazine.nl natuurlijk. Hè. Daar uh, staat al het nieuws. Ook de dingen die vandaag besproken zijn, kan je daar terugvinden. En Martijn zorgt altijd dat er netjes allemaal linkjes staan in de, in de post die bij deze podcast hoort natuurlijk. Uh, met linkjes naar de ATFQ en de Galaxy Tab 3 en de Yoga 11 Review en dat soort dingen. Uh, volg ook Twitter, twitter.com slash Daar vind je ook het laatste nieuws. Sam Rijver, twitter.com/samrijver, en dan zijn we volgende week gewoon weer. Yes, tot volgende week. Adios.